Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Limburg heeft een relatief rustige nacht achter de rug. Vooraf waren mensen bang dat door het hoge water dijken zouden doorbreken, onder meer bij Venray. Maar dat is dus niet gebeurd. Het leger werd gisteravond wel ingezet om de bol te versterken en met succes dus... Verslaggever Edwin van den Berg is in Arsen. Dat is in het noorden van Limburg. En daar lijkt het ergste inmiddels voorbij. De overlast is nog steeds groot, maar de dijken hebben het inderdaad ook hier in Arsen gehouden bij dit hoogwater. Wat de bewoners, en die zijn hier ook in het dorp Arsen heel wat gewend, nog nooit eerder hebben meegemaakt. Inmiddels lijkt het water daar te zakken. Ook rond Roermond staat het al wat lager dan gisteren. In Duitsland zijn inmiddels al 155 mensen omgekomen door de overstromingen. Nog eens honderden mensen zijn gewond en in getroffen gebieden is het een grote ravage. Dat ziet ook collega Hendrik Willem-Hofs. Het gaat hier om een middelgroot stadje van 25.000, 26 26.000 mensen die hier wonen. Ja, een groot gedeelte van dat stadje, met name het lage gelegen gedeelte... dat is compleet overspoeld met water. Ja, ze zijn wel begonnen hier met de spullen uit de winkels en uit de huizen te halen. Maar de vraag is nu ook, ja, wat nu verder? In het zuiden van Duitsland en Oostenrijk is gisteren en vannacht veel regen gevallen. Dat zorgt ook daar voor zware overstromingen. Alle nieuws dan. In Vianen, in Utrecht, heeft de politie gisteravond een eind gemaakt aan een illegaal feestje. Zo'n 150 mensen stonden te dansen in het gras naast de rivier De Lek. De politie heeft iedereen naar huis gestuurd. Er zijn geen boetes uitgedeeld. En ga je vanaf vandaag richting Frankrijk, dan moet je een bewijs van een behoorlijk verse coronatest op zak hebben. Die mag nog maar 24 uur oud zijn. Frankrijk scherpt de regels voor Nederlanders aan vanwege de hoge besmettingscijfers hier. En het weer nog. Op sommige plekken is er nog een beetje mist. Maar later breekt overal de zon door. Het wordt vandaag 23 tot 27 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland nog viel op de A15 richting Amsterdam. Tussen naar de west en Muiden nog een kwartier vertraging door opruimwerk. De linkerrijstok is dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 So down Baan, het strand een mierenhoop. Een mail verscheurt haar eigen keel. Het dansorkest speelt love for sea. Er is zoveel te komen. De vogels kringen.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 Just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 Frits op vibrafoon, Nanoek Brassers op trompet... Max Jonata op tenor, Francesca Tandoi Piano... Matthäus Nikolajewski op bas en Willem Romers op drums. Trouwens, nu ik de naam Nanoek Brassers noem... die is natuurlijk ook de leider van de West Coast Big Band... en die gaat, als alles mee zit, op 12 september weer optreden... in de krocht hier in Zandvoort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 van de CD Typical het nummer Late Fellow Travelers.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 dit wijse lekker in je hoofd op het strand liggen of langs de boulevard wandelen alsof je de girl of the guy from Ipanema bent. Ik had het net over luisteraars buiten Zandvoort. Ik zag daarnet net dat ook we weer een aantal luisteraars hebben in het verre en ook zonnige Marbella. Zo ziet u Zandvoort. Uh,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 van Marleen Bijneveld. Hey, is dat ook jouw ding? Jazzmuziek met een swing. Do what, do what, do I. Snel of langzaam zijn. Het enige dat telt is swingen. Het refrein kom ja en dans mee en zing jazzmuziek met die swing. Doe doa doa doa doa doa doe wa, doe Sweet, super, die doe die We zingen.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 Een aantal jaren geleden heb ik ze ook in de Krocht horen spelen. Het is een, een fantastische gitarist, Martijn. En hij wordt hier begeleid door Karel Boulet... ook een vaste gast bij de Krocht op fender Roads. Frans van Geest op Bas, die ook veel met Frits Landersbergen speelt. En Martijn Vink op drums. Het is een opname van de CD Swarms uit 2014. We gaan luisteren naar chocolate sprinkles.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 Laten we luisteren naar Miles met Horace Silver op piano, Percy Heath op en Kenny Clark op drums. You don't know what love is.